Dat was je goed opgevallen, Richard, dat ik hem vorige week ook gedraaid had. Ja. Ja. Zo lekkere platen. De nieuwe zin van Bruno Mars hoor je hier op de radio met I Just Might. Het tweede uur weer van Zandvoort op zaterdag. De must Start houden we uiteraard in de gaten op televisie. En uh, mochten we aan het einde komen. En uh, we hebben net even een gaatje in deze uitzending. Uh, laten we de luisteraars meegenieten. Gaan we hem live... Uh... Verslaan. Zeker weten. Ja. Er hebben we nog meer uh, leuke dingen. Want Arno is net uh, binnengekomen. Ja, we hebben een uh, gast. Arno. Als je even de microfoon pakt, dan uh, welkom. Hij... Ja, ik heb je dichterbij genoeg. Ja. ja, jou hoor. Ja. Arno is uh, medeoprichter van uh, de Pop Singers. Hij is dirigent ja. van de Beachpop Singers. En jij, uh, ex-voorzitter. Nou, en ik, was... ex-voorzitter. Ex <laughs> ook, uh, ook oprichter. En... Uh, ik was uh, vorige week uh, bij de opening van de Krocht. Dat was de uh, pilot. Dat was ouder twee weken geleden, ja. ja. En uh, nou, toen was de rooftop. Ik denk, nou leuk, Beatlebeentje, 5 euro. Uh, hè? En tot mijn stomme verbazing was jij uh, ook achter de toetsen te zien. Ja klopt. Ik denk hé, hey, wat leuk. Nou, gelijk uitgenodigd. En uh, vandaar dat je hier nu zit, dus je ja, gaat gezellig. over de beetje zingers praten en je gaat over rooftop praten. Ja, het dak dus, uh, ging eraf, twee weken geleden. Ging er zeker ja. Af, ja. Leuk. Nou, voor de rest uh, hebben we natuurlijk nog de evenementenagenda. En, uh, ja, en, uh, en het schaatsen, de massstart. Oké. Okay. Uh, Jorrit Bergsma, die, die, die, die schaats nu. Momenteel op de vierde plek uh, met drie punten heeft hij uh, behaald in deze massstart. Als er meer informatie over is, uh, Richard houdt het allemaal voor ons in de gaten. Dus uh, Zeker. dan hoor je het uh, zo meteen uh, weer. Nou, de rooftop. Ja, als we het over de rooftop hebben, hebben we het over de Beatles... En het uh, optreden op het dak, dat uh, gebeurde in uh, 1969. Ja, laatste optreden. Hè? Laatste optreden, ja. Zullen, uh, zeer... George Harrison uh, die, uh, had er eigenlijk geen uh, behoefte meer aan. Nee, nee ik, vond het, ik vind het wel mooi. Ik moet zeggen, als ik dan nog een nummer hoor wat ze toen speelden. Ik denk, oh ja, dat was toen van de, de, op het dak van, uh, van de studio's, de Apple studio's. Zeker. Nou, we gaan, uh, zo dadelijk gaan we... Laten horen van een klein stukje uit De Krocht van twee weken geleden van Rooftop. Maar eerst gaan we naar 1969, de Summer of 69. Ja, blijf even in dat jaar hangen met Brian En ik denk moet denken dat je de Beatles gaat draaien. Ja, jammer joh. <laughs> De halve finale zit er alweer op, heren. Ja, ja, en dat vliegt voorbij. En we, Jorrit zijn door. we zijn door op plek nummer 7. Jorrit Bergsma, drie punten. Maar voldoende om de semifinal 1 te overleven. Ja, En of hij nou heel rustig aan gedaan op Express... of dat hij het niet harder kon, dat weten we natuurlijk niet. Maar ja, het is wel een kei van een schaatser. Dus hij moet echt veel harder kunnen. Zeker, het is ook een marathonman en die kan wel wat aan hoor. Ja, zeker. Ja, en hij heeft ook de 10 kilometer bijna gewonnen. Hè? Derde, een bronzen medaille, dus uh, hij kan nog wel wat. Keurig netjes. Ja, we gaan uh, Arno uh, interviewen. Arno, ja? welkom bij uh, de studio van ZFM. Kon je het vinden? Ja, dat lukt wel. <laughs> wel vaker geweest. Dus. Als, jij, uh, als je vanuit uh, Zandvoort naar Haarlem of Heemstede wil rijden... dan moet je langs de studio een beetje. Brein, ja, nu wel, ja. Ja. ja. Ik wou het graag hebben met jou over de, de Singers en over de rooftop en ook de opening van de krocht. Want daar hebben jullie ook nog een soort rol in, uh, in gespeeld. Nou, dat komt mooi hè, want ik zit in allebei. Dus, uh, ja, ja oh, dat, wat toevallig. een toevallig. Ja. Zullen we gewoon even beginnen helemaal naar het begin, uh, Arno? Lang geleden. Ja, ja wanneer uh, zijn de zingers opgericht? Uh, nou, dan vraag je zo even wat. Out of the blue. Uh, 2003. 2003. begonnen. Ja. Dat betekent dus dat jullie al... 23 jaar bestaan. Dit jaar in september bestaan we 23 jaar. Dat ja. is echt wel een hele lange dat tijd. Dat is een hele tijd al, ja. Bijna aan de 25. Ik had het niet kunnen bevoeden dat het zo lang zou bestaan. Jij? Nou, ik heb er nooit rekening mee gehouden. Nee, we zijn uh, gewoon ooit begonnen met het idee van... we willen popcorn beginnen in, uh, in Zandvoort. En uh, ja, we zouden wel zien hoe het, hoe het zou gaan. En uh, het is blijkbaar leuk aangeslagen. Ja. En uh, we zijn nu uh, eigenlijk groter dan ooit. Ja. Dus we hebben ruim 40 leden op het moment. Dus oh wow, Ja, ja, ja. ja. Ik en met, wie ben je het koor uh, begonnen? Uh, nou, toen ter tijd uh, heeft mijn, uh, weilen mijn schoonmoeder uh, dat idee opgevat om dat uh, te doen. En die heeft dat uh, samen met mijn, uh, mijn schoonvader toen opgezet. En ja, wij zijn, uh, mijn vrouw en ik zijn meteen daarbij, uh, nou, zwaar betrokken geweest, zullen we maar zeggen. Ja. Um, we hadden natuurlijk een dirigent nodig en daar werd ik voor aangewezen. Want dat ga jij maar doen. <laughs> ja, Oké, okay. prima. Nog nooit gedaan. Nog nooit gedaan. Nog nooit, nooit gedaan. Gewoon oh. een auto de Blue. En uh, nou, dat ging blijkbaar gaat het goed. Nou, ik moet zeggen, uiteraard heb ik dat vanaf het begin meegemaakt. Ik kan, ja. me, ik kan me niet herinneren dat ik dacht van oh, Arno doet het niet goed. Of hij kan het niet. Dus dat, ik denk dat je het echt goed gedaan hebt. Nou, ik heb wel op wat meer koren uh, gezeten voordat we dit koor uh, begonnen. Dus ik heb altijd goed opgelet hoe dirigenten dat doen. Met, en, uh, zwaaien, met het zwaaien? Met het zwaaien en zo. En, uh, oh, ja. Nou, ja, ik, ik, een paar dingetjes van muziek snap ik ook wel. Dus uh, daar kom ik dan meestal wel, uh, wel uit. En dus, ja. uh, nou, ja, nu ben ik inmiddels 23 jaar verder. Dus ik mag nu wel zeggen dat ik een beetje ervaring erin heb. Ja. Ja. Of, ik ja. echt, of ik het echt goed doe volgens de, de, de muziekgeleerden... dat zal ongetwijfeld niet het geval zijn. Maar... Als het koor mij maar snapt, vind ik het verder prima. Ja, ik ga het vragen aan een dirigent. Hoe belangrijk is een dirigent dan bij zo'n koor? Nou, dat, het heeft wel een functie, ja. Ja, nou ja, kan je dat een beetje uitleggen? Want ik zie inderdaad altijd al die gebaren. En vanmorgen zag ik dat ook ergens op televisie. En ik denk, ja, wat, wat nemen zij daar dan van, van over, die mensen die zingen? Ja, wat ik uh, voornamelijk mijn, mijn, mijn grootste functie is, is het, het tempo aangeven. Uh, zorgen dat men niet te snel wil gaan of te langzaam gaat. En alles natuurlijk een beetje oplijnen letterlijk en figuurlijk. Uh, dus niet alleen het koor, maar we hebben dan ook live uh, de, de, pianist. de pianist erbij en een drummer. Dus dat moet allemaal een uh, beetje op hetzelfde moment beginnen en op hetzelfde moment uh, bij de finishlijn aankomen is wel handig. Uh, dus dat is één van de taken. En ten tweede probeer je dan ook een beetje uh, de, de dynamiek uh, te brengen in, in, in de liedjes. Hè. Dus uh, hier en daar wat harder wat zachter. Uh, ondertussen probeer je indicatie te geven bij jongens een beetje articuleren. Uh, goed uitspreken. Uh, en daarnaast uh, natuurlijk de repetities. Uh, heb ik ook nog als functie natuurlijk om de mensen de, de liedjes aan te leren. Dus de partij voor partij. En dan probeer je er één geheel uh, van te maken. Ja, ik denk dat die repetities uh, nog het belangrijkste zijn. Want, uh, ja, zonder daar... repetities ben je nergens. Nee, Maar nee, goed, werkt, de repetities werk je natuurlijk naar een optreden uh, ja. toe. En dat moet alles samen uh, allemaal samenvallen. Maar jouw, ja. rol, jouw rol is bij de repetities uitermate belangrijk. Want uh -huh. je, je draagt muziek aan. Je, je, je, je zegt hoe we het moeten zingen. Ja. Uh, weet je, dat soort dingen, uh, dat is heel belangrijk. En als je dan helemaal een uitvoering hebt... Ja, dan, dan. Ik zou niet zeggen dat je het zonder je kan, want dat nog net niet. Maar, het, weet je, die rol is veel minder belangrijk dan. dan, dan dat, ja, je de hebt. In de repetities heb je een grotere, een zwaardere functie. Denk ja, ik, ja, ja, dat komt. Ja. Ja. Hey, en je zegt van uh, je schoonmoeder en uh, je schoonvader. Ja. Nou, die zijn inderdaad uh, inmiddels overleden. Ja. Uh, je vrouw zit er nog bij, hè? Ja. Annette. Ja, ja, die zingt nog steeds bij de Alte. Klopt. Ja, ja. Ja. En de goede vriendin van Annette, zag ik ook laatst uh, nog steeds. Ja, meerdere. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, leuk. Ja. ja, we hebben nog een, een aantal uh, erbij zitten van, uh, van vrij in het begin, inderdaad. En de rest is, uh, nou ja, aankomen waar in de loop der jaren. En uh, nou nee, ja, wat ik zeg, we zijn inmiddels met, uh, met ruim veertig uh, ja. mannen en vrouwen. Ik kan me herinneren dat uh, helemaal het begin, dat wij, uh, de, de, de, toen ik dus voorzitter was, toen... Yeah spraken we de wensen uit van nou... zo'n 25 man hebben, dan, dan is dat al heel mooi. En, ja. Um, ja. En, en nu dat je dan 40 man hebt... dat betekent toch dat het toch wel echt een rol vervult inmiddels... Hè, in, in Zandvoort. Is ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Is, dat, is dat niet te veel, 40 man? Zitten mensen elkaar daar niet in de weg? Of gaat dat helemaal prima? Uh, nou, voorlopig past het nog steeds. Dus uh, ik denk dat het... We hebben goede stemverdelingen... Uh, uh, Meestal zie je bij koren... sowieso mannen is altijd een probleem... Hè, er, erbij zien te krijgen. Uh, maar we zijn redelijk bedeeld met, uh, met mannen. Maar we hebben ook... van zeg maar, de mannenpartijen, dus de bassen en de tenoren... hebben we best wel uh, grote, uh, grote groepen. Uh, waarbij bij de tenoren... zit ook een, uh, een flink aantal dames. Maar uh, de, de verdeling over de vier stemmen... binnen het koor is, uh, is, is best... Uh, even, redelijk evenredig, moet, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Hey, uh, zijn er nog... Uh rollen die, uh, die, uh, die je nog uh, kan toelaten. Oftewel zou je hier een oproep willen doen om uh, dat voor mensen... we kunnen aanmelden. altijd nog mensen gebruiken. Ja, ja zeker. Ook vrouwen, ja. mannen, bassen, sopranen... Ik denk uh, alles, ik denk altijd zitten we goed in uh, bedeeld op het moment. Uh, ik denk de rest van de partij uh, zou zeker nog wel uh, versterking kunnen. Uh, nou nee, dat klinkt ook wel negatief, maar de, er zouden nog mensen bij kunnen, laat ik het zo zeggen. Ze hebben ja. niet we hebben nodig. nog ruimte. Ze ja. hebben niet nodig, he? We hebben het niet wordt nodig. Alleen maar, maar beter. Maar kan hè? nog bij. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En ik zag laatst dat jullie naar de krocht gaan, gaan verhuizen. Want jullie hebben al die tijd... Zit in, al, ja. Oh, je zit al. Ja, dus je hebt al die tijd al, in het jeugdhuis ja. uh, We hebben 22 jaar in het jeugdhuis uh, gezeten. Op de, op de vrijdagavond zaten we daar altijd. Ja. En uh, ja, daar zijn wat plannen met het jeugdhuis. En wij hebben toen de beslissing... wij, uh, nou ja, wij, Het bestuur heeft de beslissing genomen... Van, nou ja, als, als we willen verhuizen, moeten we het nu doen... Want er zijn nu opties. Hè. De krocht zou eventueel een optie kunnen zijn. Nou, daar zijn toen gesprekken over geweest. En er was een mogelijkheid. Alleen dat was dan op de donderdagavond. Dus uh, mm. we zijn A van locatie uh, gewijzigd naar uh, de krocht. En B uh, is ook de, de uh, tijdstip in de week is veranderd. naar de donderdagavond in plaats van de vrijdag. Acht uur nog steeds? Nog steeds acht uur. Dus ja. mochten mensen willen komen oefenen of even alleen even willen kijken. Ja, dat kan Dan zijn altijd. ze altijd welkom op ja. donderdag uh, om uh, even te komen Om acht uur en dan uh, zijn we in de, in de foyer van, uh, van de Krocht. Ja. En uh, wat, wat is voor jou het verschil tussen het jeugdhuis en, uh, en de Krocht? Uh, heb je nog voorkeur voor een van de twee? Of, uh... Nou, nee, nee, niet zozeer. Nee, ik, het, het is een spannende nieuwe, nieuwe uitdaging, uh, denk ik, om het hier uh, te doen. Mm -hmm. Um, ik denk wel dat we in de kroch net even iets meer ruimte hebben... dan we in het jeugdhuis uh, uh, hadden. Ja, dat dus qua uitbreiding uh, zou dat inderdaad wat, uh, wat meer mogelijkheden geven... dan in het jeugdhuis. Maar in nee, het jeugdhuis is altijd... qua uh, akoestiek was het uh, perfect voor een koor om, om te repeteren. Dat was prima. Um, maar verder heb ik verder niet echt een, een voorkeur of zo. Nee. Okay. Nee. Zullen we even naar muziek uh, gaan, op? Ja, ja gaan we even naar de... rooftop, hè? Ja. Oh, ik, wil nog, ik, ik wil nog een paar vragen over de beatspopzingers. Oké, okay, oké. Okay. We wijzigen het. Zeker. <laughs> nou, doe ik een ander knopje. Ja, nee. <laughs> en er is uh, de single van Level 42. Hier uh, is Children's Say. Het is een lekker gauw houden van Level 42 en Children's Day. Ja, we zijn met uh, Volkoren bezig uh, hier in uh, Zandvoort. Volkorenbrood? Ja, ook dat. Nou, wil je een boterham? Nee, we hebben het over uh, koren uh, in Zandvoort. En dan uiteraard met name de Beatspopzingers... Want daar zit Arno voor hier in de studio. Heb jij wel eens in een koor gezongen? Nee, nooit. Nee, ik doe het ze niet aan. Nee, nee, nee. Blijf <laughs> nee. gewoon lekker op de radio en Zing je zingt uh, een beetje vals. Uh... Niks. Nou ja. Ik heb er eigenlijk nooit klachten over gehad. Dus, uh... Zullen we straks even een deuntje inzetten? Nou. Jij begint gaat, gaat, en dan Arno, uh, gaat de nou ja, ja. Goed idee doen we niet, uh, Arno. Ik weet niet of je ergens kan zien hoeveel luisteraars je hebt... maar ik ben benieuwd naar het perfect. Gelukkig uh, ja, ja. kunnen we dat niet zien. <laughs> okay. Nee, ja, Dus nee, hoor, gaan we lekker uh, verder praten over uh, de beachpop -zieners. Ja. Nou, Arno, uh, we hadden het even over optredens. Want ja. Zijn er nog optredens uh, binnenkort? Uh, we, we gaan, uh, als ik het goed heb... Ik, ik weet niet eens zeker of dat allemaal al bevestigd is. Maar uh, we hebben een optie in ieder geval op een korendag in uh, Scheveningen. En eentje in uh, Monnikendam, Daar hebben we wel eens vaker uh, gestaan. En ja, wat er verder allemaal nog voorbij komt. We hebben een optredenscommissie die uh, probeert optredens uh, te regelen. En dat, uh, dat kan dus inderdaad zijn op, op, op korendagen her en der in het land. Uh, maar dat kan ook zeer lokaal zijn. Uh, bijvoorbeeld Huis in de duinen staan we ook regelmatig. En Nieuw Unicum staan we regelmatig. Dus ja. ja, overal en ergens uh, waar men ons leuk vindt, uh, doen we mee. Ja. En toen ik vroeg uh, aan je, wat uh, was voor jou afgelopen jaar het hoogtepunt? En toen had je het ook over de Korendag, maar mm -hmm. dan uh, in standvoort. Ons eigen Korendag, ja. ja. Je ja zingen aan zee heette dat. Uh, ja. Ja. ja, dat uh, zijn we lang geleden eens, uh, begonnen, ook weer op initiatief van, uh, van mijn schoonmoeder toen hebben toen ik hem meegedaan aan de korendagen in uh, Amsterdam, in de Paradiso. Ja, dat was echt leuk. Is heb nog, heb landelijk ik heb nog een nee. gezongen. Weet je dat nog? Ja, wat was dat ook alweer? Wat zong je toen? Uh, is he really going out Oh, with him? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, klopt. Ik weet ja. niet of de, de zaal liep wel wat leeg. Ik weet niet of dat me met de solo te maken had. Ja, dat <laughs> weet ik ook niet meer. <laughs> maar dat is het grote voordeel van dirigent zijn. Je staat altijd met je rug naar het publiek, ja, dus precies. dan merk je nooit dat van. <laughs> Nee, klopt inderdaad. Ja. En, uh, toen hebben we naderhand, toen we ergens zaten te lunchen geloof ik, hebben we uh, ja. het idee opgevat om zelf ook eens een korendag te organiseren. Uh, we hadden wel eens vaker met een korendag meegedaan en ons viel ons altijd op dat het altijd een beetje amateuristisch georganiseerd was als je al van een organisatie kon spreken. En in, in Paradies was het natuurlijk heel goed geregeld allemaal, heel strak en een mooie zaal en bla bla bla. Dus toen dachten we, nou, is kijken of wij dat ook uh, kunnen. En het eerste jaar was nog een beetje proberen vol te krijgen. Maar dat is toen gelukt. We hebben toen uh, bijna twintig koren, geloof ik, gehad op een, uh, op een dag. En eigenlijk na dat eerste jaar hebben we een soort van naamsbekendheid uh, gekregen. Uh, en had het eigenlijk landelijke vulling uh, ieder jaar. Omdat we veel meer hmm. aanmeldingen dan, dan we konden plaatsen. nagaan dus je moest echt mensen uh, weigeren, koren ja. weigeren. ja, omdat, uh, ja. ja. ja. En mensen kwamen heel graag. Ze vonden allemaal dat, dat het heel goed geregeld was. En uh, nou ja, daar deden we ook echt ons best voor. We hadden een mooi uh, decor altijd ja, dat was echt geregeld. Altijd. En mensen liepen, op een gegeven moment zijn we ook met thema's uh, gaan werken. En dan uh, werden mensen ook echt aangekleed in, in, in dat thema. Ik kan me wel een keer herinneren, filmthema uh, inderdaad. En dan liep een Batman en een, een, weet ik veel wat allemaal. En Jack, uh, Jack Sparrow en zo. Liep het allemaal rond. En dat, uh, ja, dat zorgde altijd wel voor, voor leuke reacties bij A-publiek, maar B- ook bij de koren zelf. Uh, en ja. Dat gaf toch een iets andere sfeer, uh, wat, wat, wat gemoedelijker sfeer, uh, vond ik dan, met, uh, dan je met andere koren daar ziet. Ja, ja. ja. Nee, dat hebben we altijd uh, goed, uh, goed neergezet. 13 keer. En uh, ja, toen uh, is dat uh, helaas door omstandigheden uh, is dat, uh, is dat gestopt. En dat uh, ja, wordt in principe ook niet meer, uh, niet meer doorgezet. Ik denk dat het wel een gepasseerd station is. Maar het is wel een leuk stuk in de geschiedenisboeken van uh, het Zandvoortse korenleven, denk ja, ik. Ja. Ja. Ja, je, t, ik kan me nog herinneren, de eerste keer uh, waren de beatpopsingers ook niet zo heel erg enthousiast om mee te doen in de organisatie. Nee, um, dus, uh, kwam veel, er kwam veel arbeid op een paar mensen ja, terecht. Ja. Nou ja, een paar wilden dan wel even wat doen. Ja. Maar ik ben toen een paar jaar later nog een keer uh, geweest. Hm. En uh, nou, toen was het een hele singers die, die, die ging gewoon ontzettend enthousiast, deed mee. En, ja. Ja, dat was echt heel, uh, heel leuk. Ja. Hé, hey, en uh, Privé, je, zit, je werkt nog steeds in Den Helder? Ik werk nog steeds in Den Helder, ja. Ik zit nog steeds in de helikopters. Ja. Dus uh, dat doe ik ook al inmiddels al meer dan 25 jaar. En wat doe je? Uh, ik zit in het onderhoud. Uh, bij, uh, of aansturing van onderhoud eigenlijk. Um, en wij uh, vliegen als, uh, als uh, CAC-helikopters heet wij. Uh, vliegen wij naar naar uh, toe mm. vanuit uh, de Kooi, tenminste het civiele gedeelte van de Kooi. Ja. En uh, ja, dat doen we inmiddels uh, nu met nog maar vijf helikopters. We hebben er vroeger veel meer gehad, maar uh, nu zijn dat er nog vijf. Uh, en uh, ja, dat is uh, dat is dan nog steeds zijn nog een paar neergestort. Nee, gelukkig niet. Nee, nee dat heb ik uh, gelukkig uh, niet, uh, niet meegemaakt. Okay, nee, ja. nee, niet tijdens mijn carrière. Ja. En rijd je dan uh, elke dag uh, heen en weer van Den Helder naar, naar Zandvoort en andersom? Nou, dat deed ik, uh, dat deed ik vroeger wel. Uh, maar inmiddels uh, mag ik gelukkig drie dagen in de week thuiswerken. Oh, okay. Dus dat, uh, dat is wel lekker, uh, inderdaad. Ja. Oh, ja. Ja. Want je woont in Zandvoort toch? Ik woon nog steeds ja. in Zandvoort. Ja, ja, ja. Ja. Nou, hartstikke goed uh, Arno. We gaan uh, even nog naar een uh, plaatje. Gezellig. En dan uh, gaan we zo uh, de evenementenagenda voorlezen. En daarna gaan we het verder hebben over de rooftop. Helemaal ja. goed. De, de, de andere band waar je zit. Dan, uh, dan blijf ik zitten. Ja. Goed. Die band uit uh, de kroch van twee weken geleden. Ja, dus uh, ja. gewoon uh, blijf luisteren en hoor je het vanzelf. Ik hou wel jouw schuifje even open. Dan uh, kijken of je het nog kan. <lacht> nee, zingen we zingen het dan oh, over. Ja. hè. Ja, toe dan. Maar dit is een ander nummer, hè? Is he really going out with him? Ja, really? oh, yeah, yeah, zeker yeah. wel. Dit is niet de live versie. Is he really going oh, out with girls? Nou is het zo. Oké, sowieso. En nou houden we het erbij. From my window I'm staring while my coffee goes cold.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 Ik weet niet waarom jullie met z'n tweeën niet meteen begonnen met zingen. Jullie gebruikten bij de Beatspop-zingers de live-versie van deze plaat. Ja, de a cappella-versie. De, de a cappella-versie. Ja. Dit was uh, ja, gewoon het, uh, het uh, plaatje. Dus zonder met Met de backfotan. tan. Nee, een ja. ja. okay. En als dirigent nou, ging je niet mee, hè? Nee, <laughs> dat is ook weer zo. Maar ja, misschien een beetje oefenen, Arno. Ja, dat is. Nou. <laughs> zo op zijn tijd. Zie. Hey, uh, even een melding, want uh, er schijnt een uh, flinke uh, schorsteenbrand te zijn in de Brugstraat. Hebben wij zojuist uh, vernomen. Diverse eenheden zijn inmiddels daar uh, naartoe gereden. En mocht er uh, meer informatie over zijn, dan houden we de luisteraars daarvan uit op, uiteraard op de hoogte. evenementagenda. Ja, we gaan naar de evenementen. Uh, ja, Marlene Scherps, ken je die? Jazeker, hè? ja. ja is Die heeft bij mij nog in de klas gezeten op de middelbare school. Leuk hè? trinië Oké, en was ook al Marlene of? Uh... Nee. Oh, oké. Okay. Toen was het nog. Uh, uh, wat was het? Mark uit mijn hoofd? Het zou, zou het kunnen. Ja. Uh, nou, tot en met 25 mei staat het Zandvoortsmuseum in de teken van de expressieve beeldhoudkunst van Marlene Scherps. In de tentoonstelling Sculpture Now toont de Zandvoortse kunstenaar. Een selectie van haar meest karakteristieke bronzen sculpturen. Sjerp staat bekend om beelden waarin kracht en kwetsbaarheid hand in hand gaan. Haar werk weet emoties tastbaar te maken... en nodigt de bezoeker uit stil te staan... bij de schoonheid van imperfectie en de kracht van het menselijk bestaan. De tentoonstelling brengt ook enkele iconische sculpturen terug... die eerder langs de Zandvoortse boulevard te bewonderen waren... en een sterke verbondenheid met zee en omgeving laten zien. Met Sculpture Now... Brengt het Zandvoort Museum een ode aan een kunstenaar die al decennia een mark markante rol speelt in zowel de lokale als de nationale kunstwereld? Nou, het museum is open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 uur. En ik had gezien dat er een uh, reductie was op de toegangsprijs. Maar uit mijn hoofd weet ik die toegangsprijs. Maar er ging iets van 3, 4 euro af. Ja, is het niet uh, 8,50 euro? Zoiets. Zoiets. Ja, Zoiets. Ja. In verband met de uh, zand voor 200 jaar uh, badplaats. Ja. Uh, ik heb hem gezien, die zand voor 200 jaar badplaats. Echt aan te traden om daar naartoe te gaan. Echt heel leuk. Je hebt ook bijvoorbeeld een film van, uh, van wel 10 minuten of zo... Van de historie van Zandvoort. en die wordt dan op 360 graden rond geprojecteerd. Dus dat is echt heel leuk om, uh, om daar naartoe te gaan. Oké, okay, ook foto's en dergelijke die daar uh, ja. te zien zijn. Ja, foto's, filmvideo's. video's. Ja. Nou, dan hebben we eigenlijk ook een beetje in het kader van uh, Zandvoort 200 jaar. hebben we een um, jubileum-lichtkunstshow. En dat is een projectie op het uh, raadhuis. Op het raadhuisplein is een lichtprojectie te zien. die de ontwikkeling van Zandvoort van Vissersdorp tot Badplaats verbeeld. En eigenlijk mag je zeggen van, van Badplaats tot Badplaats... want de projectie begint op het moment dat, de, dat Zandvoort een badplaats werd. Hè? Vandaar die 200 jaar, want toen begonnen met Badplaats. Aan de hand van historische mijlpalen laat de projectie zien... hoe het dorp zich door de jaren heen heeft veranderd. De lichtshow is speciaal ontwikkeld voor het jubileumjaar. En is een vast onderdeel van de openbare ruimte. Toegankelijk voor alle leeftijden. Nou, dan moet je dus denken dat uh, je gaat dus, uh, staan uh, voor het raadhuis. En dan uh, wordt er om de vier keer per, per uur wordt er een show van zes minuten getoond op, uh, op het raadhuis. En dat is zeer indrukwekkend, kan ik je zeggen. Oh, je, hebt ik, al, je hebt het al gezien? Ik heb hem al gezien. Okay, ja, ik wil nog uh, wel gaan kijken. Joh. Ja. Nou, je hebt nog uh, tot 1 maart tijd, uh, Arno. Nog een weekje Nog ja, een, een weekje, ja, genoeg. Ja, Heb jij hem al gezien? Nee, ook niet. Nee, ja. nee, nee. nee. Dus, uh... Nou, dan gaan we samen. Ja, ja half minuut. Half minuut. <laughs> gezellig. Mag ik mij? Ja. Dus hij is dagelijks te zien tussen uh, half acht en half negen. Ja. Oké, okay, nou, ik schrijf het in de agenda. Ja, en uh, nou, uiteraard is de toegang gratis. Nou, mooi. Dat waren weer een paar uh, prachtige evenementen waar je kan, uh, van kan genieten hier in Zandvoort. Zo dadelijk gaan we het hebben over Rooftop. Hè. Die andere band waar uh, Arno Westerburger uh, in uh, mee acteert. Zo kan ik het uh, wel zeggen, denk ik. En uh, wat hij daarin doet, nou, dat hoor je zo dadelijk wel na deze van uh, Lionel Richie. En dat moet gewoon zo gebeuren. Ik heb het helemaal niet gepland. Maar de ene die danst op het plafond en de andere zingt weer op het dak. Dat maak je allemaal mee, want we gaan het zo dadelijk hebben over Rooftop. Twee weken geleden trad deze coverband op in Theater De Krocht. Zo vlak voor de opening van vorige week. En onder meer dit nummer deden ze daar. Als je nou meezingen en neigingen krijgt bij deze single. Nou, meld je dan aan bij de Beatspopsingers. Kan lekker <laughs> meezingen. Uh, dit was het Bent Rooftop. Twee weken geleden met Something. Even een opname vanuit de zaal die, de, die we deden Arno. Ja. Maar het klinkt uh, lekker. Ja, dankjewel. Zeker weten. Het ging ook goed. Het ging leuk. Het was, uh, was een hele goede avond. een ja. hele volle zaal. Het was een hele volle zaal. Het was helemaal uitverkocht. 135 uh, plaatsen verkocht inderdaad. En dat hadden we niet verwacht. Wel gehoopt, maar nooit verwacht. En dat was ook helemaal niet de insteek. Um, de, de, hoe het ontstaan is. Uh, is dat. Uh, nou ja, goed. De opening van de krocht uh, was aanstaande. En uh, nou, zoals je wellicht weet... Uh, mijn zoon uh, Stef is uh, aangesteld tot de hoofd uh, TD uh, daar. Waar we uiteraard uh, super trots op zijn. Ja. Um, maar goed, die uh, had te maken met allemaal nieuwe installaties en apparatuur... en weet ik het wat allemaal. En uh, ja, hij, hij vond het wel spannend dat er uh, vrij vlot na de opening... ook Jazz yes in Zandvoort weer, uh, weer zou gaan, uh, gaan beginnen... Waar hij toch wel ja, dacht, van, er wordt wel verwacht dat er wat staat. Dat het allemaal goed werkt en zo. Toen zei ik, van, nou ja, wil je dat niet een keer oefenen dan? Gewoon met een band, echt een live band. Ik, zei, ik weet toevallig een bandje, want oh? dan speel ik zelf in. <laughs> Zee, en als wij dan gewoon zorgen dat het publiek er zit. Dan kan je dat allemaal gewoon lekker proberen. Dan kan je ook zelf nou ja, uitzoeken van wat, wat, wat klopt er nog niet. Wat gaat wel goed, waar moeten we nog aan werken. Wat hebben we nog nodig eventueel. Hè? Ook in de aanloop daar naartoe. Dus we hebben het heel professioneel opgevat. We hebben een, een rider, zoals dat dan heet, gemaakt. Naar de krocht toe van, nou ja, dit, dit zijn wij. Zo willen we opgesteld zijn. Dit hebben we nodig. Dit nemen we zelf mee. En uh, daar is hij dan weer mee aan de gang gegaan. En uh, zodoende zijn we die, die zaterdag, uh, nou ja, in de middag. loop van de middag zijn we gekomen om de boel op te zetten. En er ging uiteraard van alles mis, technisch gezien. Uh, maar goed, daar is zo'n dag voor. Ja, zeker. En, uh, dat hebben we allemaal uh, voordat de zaal open ging uh, weten op te lossen. En we uh, hebben een fantastische avond uh, neergezet. daarvoor ja, nog steeds ook uh, dank en hulde aan, uh, aan Stefan. dat is echt heel, uh, heel goed gegaan. Een hele, uh, dus, uh, hele mooie testavond dus. Wat zeg je? Een hele dan. mooie testavond. Een ja. hele mooie testavond. Zeker weten ja, ja. Ook voor uh, nou ja, de vrijwilligers die, die daarbij uh, geholpen hebben en zo. En, uh, nou ja, de, wat ook wel uniek was, de, de bar was open tijdens het... Uh, nou, dat kon je wel horen ook trouwens. <laughs> maar uh, ja, de, de deuren bleven open. Dus mensen konden drankjes halen bij de bar. En dat, uh, dat liep allemaal hartstikke goed. Is het allemaal eigen apparatuur die uh, dan neergezet wordt? Of staat er ook wat uh, in de krocht? Nee, dus de, de krocht heeft zijn eigen PA-systeem uh, wel, wel, wel staan. En daar hebben we voor een gedeelte op ingeplucht. Maar ja, uh, gitaristen hebben natuurlijk altijd hun eigen versterkers mee. Dus dat moest neergezet worden en uitversterkt. En... Uh, we hebben zelf uh, monitors geregeld. Want die waren er ook nog niet. Nou, Stef had zelf wat monitors. Uh, we hebben er van het koor wat geleend. En, uh, mm. Ik had er zelf nog één. Dus Het was een beetje bij elkaar rapen hier en daar van spullen. Uh, maar het is uiteindelijk allemaal... Uh, we hebben alles weten te lukken. We hebben nog uh, gelukt. En we hebben zelfs nog het, uh, wat, wat podiumdelen... Uit de protestantse kerk, uh, van de protestantse kerk mogen lenen. Zodat we de, zowel de drummer als, uh, als ik op toetsen ietsje konden verhogen. Uh, dat zag er net even wat leuker uit. Dus al met al... Uh, ja, boel organisatie, maar alles gelukt Mooi. En, uh, topavond. Nou, ja. het klinkt goed, al was het uh, vanuit uh, de zaal. Dus uh, misschien wel even voor uh, de krocht en uh, voor jullie... even proberen zo'n uh, zo aansluiting uh, te doen op uh, de, de, de set van uh, de krocht in dit geval. Die het uh, in uh, mp3 uh, voor je opneemt uh, bijvoorbeeld. Ja, dat zou mooi zijn. Hè? Ja. ja, dus gewoon standaard uh, dat je weet van alles wat uh, in de krocht gebeurt... wordt gewoon opgenomen... En dat kan je terugkrijgen in uh, mp3. Voor een zagvrijje. Vrij eenvoudig <laughs> te doen hoor. Dus, uh... nee, ik was inderdaad bij het optreden Arno. En ja jij uh, was er. Ik moet zeggen ja. dat het, uh, ja, ik vond het echt heel leuk vond. Het uh, klonk heel goed. En uh, ik vond de samenzang ook uh, mooi. Het, het, het, het leek op de Beatles. Dat is mooi. Dat <laughs> was de bedoeling ook wel een beetje. Ja, ja. ja we proberen het wel een ja. beetje bij, bij het origineel uh, te houden. Ja. Uh, we zijn uh, net zoals de Beatles uh, met z'n vijven. Mm -hmm. Nee, dat klopt natuurlijk niet. Nee. Maar uh, we hebben de, ik speel dan zelf uh, toetsen erbij. Ja, uh, nou, die hebben maar de Beatles ze, niet, hè? Die, uh, nou ja, meneer McCartney deed natuurlijk zelf wel eens wat op de piano. En meneer Lennon ook. Uh, maar ze had er vrij regelmatig een, een toetsenist bij. Uh, Billy Preston. Mm -hmm. Die... Uh, niet die dan inderdaad op de roads uh, wat meedeed. Uh, dus, uh, ja, al, al, en lijstbotsreders te... heb je natuurlijk altijd wat meer uh, bij je ook, hè? Ja, precies. precies. Ja. Dus alle ja, zeg maar, toetsendingen, die, uh, die doe ik. Uh, op, op, op een, nou ja, een, ik, ik heb dan... Ik had mijn eigen piano ook mee. Wat ik wel verbaasd vond... is dat er nog iemand anders ineens ook toetsen ging uh, doen. Die ja. had een apart apparaat. Ja. Wat, wat is daar de lol van? Nou, daar zaten nog wat extra uh, geluiden in... Uh, bij een paar nummers... Uh, waarbij ik het niet alleen kon redden op, uh, op piano. Omdat oh. er al een pianopartij bijvoorbeeld in zit. Maar daar moest dan nog... Uh, weet ik veel, wat, wat uh, betere toetenwerk uh, bij. Uh, qua trompetten en dat soort dingen. Hmm. Uh, bijvoorbeeld bij, bij, uh, bij Obladi... was dat volgens mij... Uh, er zitten wat, wat, wat dingetjes. En dat speelde hij dan. Dus, uh, hij is in dit geval de, de normaal is hij, uh, gitarist. maar uh, Guido is in dit geval. Uh, maar die speelt dan ook uh, op een MIDI-keyboard uh, nog wat, wat extra. Knabber, uh, hè, geluiden. Als je, ja. als je meerdere instrumenten speelt, ja. nou, ja. ik weet natuurlijk ook vanuit de korentijd tijd dat jij ontzettend goed piano speelt. Want je hebt ook ons, bij het verlies van een pianist, heb jij ons ook wel begeleid. Ja, nee, dus ja, uh, jaren, ja. jarenlang uh, deed je dat dan. Ik, overigens, uh, wel, uh, ik vond het wel jammer dat de kwaliteit van het dirigeren dan minder werd. Want je, was, ja, je zat achter een piano. Daarom zijn was, uh, we op een gegeven moment ook maar overgestapt op uh, ja. een, een, een, gewoon een pianist erbij. In plaats ja, ja. van ja, dat, ja, dat, dat ik het allebei denken. deed. Ja, ja. Ja, ja, cool. hey, en de, de krocht heeft, uh, je zegt dat het is goed gegaan. Uh, heeft de krocht bijvoorbeeld een eigen PA? Dat ja. betekent dat ja. je met box en een meng ja. mengtafel zijn. Die ja, hebben een eigen systeem okay. uh, daar staan met versterking en zo. Dus dat... Maar dat was eigenlijk voor jullie niet genoeg, begrijp ik? Nee, nee, nee. We hadden sowieso uh, extra monitor uh, nodig om het geluid zelf dan als, als uh, Maar dat wordt eigenlijk ook geen goede Ja, dat, maar volgens mij is dat inmiddels ook wel, uh, wel geregeld dat ze dat uh, mm. uh, uh, wat, uh, wat erbij hebben nu. Het, het, het was gewoon nog niet klaar. Mm -hmm. Er mist ook nog uh, bedrading en Of uh, snoeren echt ook letterlijk. gewoon okay. aarde, Die waren er nog niet. En uh, uh, die dingen, microfoonstandaards waren er nog niet. Mm. Uh, dus dat hebben we zelf allemaal uh, geregeld. Dus uh, ja. we wisten wat we, wat we nodig hadden. Wat dus. ik heel leuk vond uh, persoonlijk. En ik denk dat veel mensen dat hadden. Uh, het, het losse karakter. Dat werd ook wel een beetje uh, verteld. Hè, door de voorzitter van, uh, van de kocht. Maar dat die deuren dan open stonden en dat je gewoon lekker even naar buiten kon. Even een biertje halen. Ja. En dat, ja. Ik moet zeggen dat ik dat zelf... Dat maakte het heel uh, nonchalant of ontspannen. Ja, en dat, dat, uh, ja denk... dat maakte het heel vrij. En uh, er was ook uh, door de krocht bewust voor gekozen om uh, niet 135 stoelen neer te zetten. Ja, ja. Dus het is, uh, er was wat ruimte overgelaten voor mensen om te staan, maar dus ook om te dansen. En, en met name tegen het eind, maar dat heb je zelf ook gezien, uh, werd, er, uh, werd er volop uh, gedanst. Ja, dat was heel leuk. Dus dat, uh, dat ging uh, heel leuk, ja. ja. dus ja. zat de drank erin uh, waarschijnlijk. Dat helpt. Toen werden ze That wat, uh, wat, ja. wat soepeler. <laughs> ja, ja. Hey, nou, uh, waar kunnen mensen je boeken, Arno? Want ik denk dat iedereen jullie natuurlijk nu wil uh, zien. Ja, ja, nou gewoon op uh, avas.nl. Uh, nee. Uh, <laughs> Wat is ik ook bedoel je? Ja, ja ook. even <laughs> staan overal. Nee, we, uh, ik heb toevallig net uh, met uh, de, onze bandleider uh, geappt. Die, uh, die op dit moment meeluistert. Dus uh, dankjewel Robin dat je het even doorgestuurd hebt. Uh, tevens de bassist. Die, uh, die hebben wij aangesteld als, als bandleider. Uh, hij heeft een e-mailadres aangemaakt. En dat heet uh, Rooftop... Het is heel lang dit. Rooftop Beatles Bootleg Band. Zo. Ik herhaal hallo? hem. RooftopBeatlesBootlegBand at gmail.com. Oké, okay, en dat is eigenlijk zoals je het zegt, zo schrijf je het ook. Zo ook. schrijf je het ook, ja. Dus okay. Straks uh, na te lezen op de website van, uh, van CFM. Denk de Facebookpagina. Ik, uh, ja, Facebookpagina whatever. ja, ja. Nee, uh, dus daar, daar kan het. En uh, ik moet nog wel even vermelden natuurlijk dat we niet... Uh, ik, ik heb nu natuurlijk twee bandleden genoemd nu. En, en uh, verder mijzelf op toetsen. Maar we hebben nog een uh, gitarist bij. Uh, Noem ze uh, uh, even. Jason, precies. Jason op gitaar en we hebben nog Kim op, uh, op ja. drums. En ik kan me herinneren, uh, want ik sprak je in de, in de pauze. Yeah. En toen uh, hadden we het over uh, de band. En het, ja, ik zeg maar even gewoon eerlijk: jij had de tekst nog nodig. Op, op ja. een, uh, ja. Ik vroeg dat van: hé, hey, hoe komt dat? Want ja. de rest hoefde dat niet te zien. Nee. En toen zei je, ja, maar ik ben pas vijf jaar bezig... en de anderen zijn al 25 jaar bezig. Dus dat is misschien wel leuk om te melden. Dat, dat die anderen zo ja, nou, lang de, bezig de, zijn. Er zijn inderdaad uh, uh, twee van die jongens... Uh, Guido en, en Robin... Die, uh, die spelen al meer dan 20 jaar uh, samen. Dus die, die kennen elkaar uh, binnenstebuiten. Uh, en die kennen al die liedjes. Uh, maar ik, ik, ik ben nooit echt een Beatles fan geweest. Ik, hmm. ik kende niet echt veel van de Beatles, totdat ik uh, de vijf jaar geleden gevraagd werd of het of leuk leek uh, of mij het leuk leek om, uh, om mee te spelen. Dus nou, ik wilde gewoon wel eens wat met pianospel doen. Dus ik dacht, van, nou, weet je wat, ga ik doen? Lijkt me leuk. En, en sinds die tijd ben ik natuurlijk veel meer geïnteresseerd geraakt in, in Beatles. Maar ja, ik, ik ken lang niet alle liedjes. En ook de liedjes die we nu spelen. Ja, ik kan ze echt nog niet uit mijn hoofd aanspelen uh, en b mee, uh, meezingen. Dus ik heb echt nog wel ondersteuning uh, ja. nodig. Ja. Nou weet je Arno, ik zei toen al, dat valt natuurlijk helemaal niemand op. Ik heb zelf in de muziek gezeten. Dus dan, dan, dan zie je dat soort dingen. Maar ja, ik denk dat gemiddeld iemand uh, dat niet opvalt. Dus uh, lekker blijven doen. Ja hoor. Hey, ik wil ontzettend bedanken voor dit uh, interview. Doe het ja, goed aan Annette. Ja, zal ik doen. En uh, nou, alles succes en ik hoop dat je heel veel uh, moet optreden in uh, Zandvoort. En kan ik je ook nog een keer komen kijken? Ja, nou, dat, uh, ik, ik geloof dat we gevraagd zijn om binnenkort ook een keer in uh, Nieuw Unicum te spelen. Met, oh, uh, met Rooftop. Dus ja. uh, dat staat uh, ook nog in de pijplijn. Oké. Okay. Nou, we gaan uh, luisteren naar een, een ander nummer van Rooftop. Ook opgenomen in de krocht. Ja, toen waren ze heel erg goed uh, toen ze deze opname. Oh, is bijna geen film. Nee, hè? <laughs> nee, leuk. Even heel klein stukje van het origineel en daarachteraan uh, jullie uitvoering van uh, twee weken terug. Oh, dat is altijd heel confronterend. Oh, nee, nee, nee. <laughs> papa best <is> mee, hoor. <laughs> Het dak van Theater de Krocht eraf met Rooftop. En ja ze deden onder meer ook dit origineel van de Beatles en Drive My Car. En de plaat van de Beatles, heren, die gebruik ik even als opvulling naar het nieuws en weer. En uiteraard de uitvoering van Rooftop zelf gewoon als normale in de playlist. Dus uh, tot zometeen, het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Hier is Rooftop.